8 uur. Remos, Reen met het NMS Journaal. Op een aantal snelwegen staan wat langere files dan normaal door het winterweer. De Rijkswaterstaat waarschuwt dat het in het hele land lokaal, maar ook op de snelwegen, glad kan zijn door sneeuwval en bevriezing. De A50 en de A59 rond Os zijn weer open na de verkeerschaos van gisteravond en vannacht. Op die wegen stonden mensen uren muurvast doordat het te spek glad was geworden. De sneeuw van eerder op de avond was ingereden en daarna vastgevroren.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 En dan het weer. en trek enkele winkelse buien over het land. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. Het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 CFM in 2015 al 25 jaar live. CCMN. Met nu de herhaling van Goedemorgen. I believe voor every drop of rain that falls. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night.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 I believe that someone in the great somewhere he hears every word, every time. voort rechtstreeks vanuit hotel Hoogland weer op deze zaterdag 31 januari Goedemorgen, Gerrie. Goedemorgen, Rutte. Rob Petersen. Ja, welkom. Daar zitten we weer, hè, op de laatste dag van januari. Laatste dag van januari, het gaat ja. weer hard. Morgen mogen we stranden. Ja, ze, weer zijn opgebouwd, ze zijn al ze zijn bezig. We zijn al bezig aan het schoffelen ja. en alles. En, uh, officieel mag het pas vanaf morgen. Ja. Dus uh, ja, we gaan heel langzaam rand richting de lente. En dat is altijd heel Gelukkig prettig. Gelukkig wel. Ja. De techniek vandaag aan handen van Daniel Leffert. en de redactie van dit programma was weer van Yvonne Rosendaal, Gert van Kuik en van jou, Gerrie. Dat ja. is fijn. Koffie krijgen we vandaag van Yvonne, die uh, naar Canada, Australië gaat vertrekken binnenkort. Dus dat is mooi voor haar. En neem even het programma door. Wat, ja, we uh, beginnen, we ja, we beginnen om... En nu, uh, Albert Rechtersvot uh, van Pluspunt, directeur, zit al voor ons. En die gaat het hebben over diverse onderwerpen die er op dit moment uh, spelen, ook bij, uh, bij Pluspunt. Uh. Ja, daarna krijgen we het uh, verhaal rond de zomerexpositie in de Sintagata-kerk van Marina Wassenaar. Die gaat ons thema uitleggen en uh, gaat vertellen wat voor kunst ze daar willen zien. Ja. En dan sluiten we het eerste uur af met de oud eigenaar van het zwembad... wat nu gesloopt wordt en bijna gesloopt is... Drie Zonneveld. Ja, wie kent hem niet zou ik zeggen. Hè? Ja. Het tweede uur is dan Michiel Demmers aan de beurt. Welbekend politicus hier in Zandvoort. Die het gaat hebben over de nieuwe Noord-Hollandse politieke partij. Hart voor Holland. Ja, dat is helemaal Alsof nieuw. Dat we geen politieke partijen genoeg hadden. maar. er ja, is, het is, het, is het, Noord -Holland. Noord -Holland. het is een bundeling. Het is een bundeling. Hè, dus mij. wie weet. Ja. We gaan Michiel aanhoren ja. in ieder geval. Daarna komt Erik Weijers van het circuit Zandvoort. En gaat ons vertellen over het jaarprogramma. Ja, hè, wat heeft, er allemaal gaat komen. Ja, dit leuke dingen te melden. Ja. En dan als laatste hebben we een gesprekje met Hans Houding over het Alzheimercafé. En dan hebben we twee uur Goedemorgen goed ja. gehad. Goed. Dan gaan we kijken en luisteren naar Albert Richterson. Albert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, pluspunt en de maandelijkste rubriek. We hebben dat zo mooi ingedeeld. Hè, van, van wat is nou de highlight van de komende maand, februari, in pluspunt. Ja. Uh, Voordat ik er iets over zeg, wil ik jullie alvast heel erg feliciteren met 25-jarig bestaan. Wat jullie volgende week uitgebreid vieren. Dank je ja, wel. Dus, uh, dat wilde ik in elk geval ook gezegd hebben. Wat, wat er uh, in de komende periode allemaal uh, gaat gebeuren, is een hele Hele boel uh, Ik wil er een paar dingen uithalen Komende week is het het Alzheimercafé Maar dat sluiten jullie mee af Dus daar, dat laat ik even zoals het is dan hebben we. Uh, de Kinderdisco. Die is uh, vrijdag de 13e. Die staat oh, dat in is... het teken van Valentijnsdag. Uh, die is op uh, de vrijdag, de dag voor Valentijn, van 7 tot, 8, van 7 tot 9. En het is voor, bedoeld voor kinderen van 6 tot 12. Leuk. En dat is bij pluspunt om bij ons in het gebouw. Uh, dan. Als we het toch over jeugd hebben. Het jeugdhonk is, uh, zit weer op zijn plek. Dat is mooi. De, de perikelen rond vergunningen en zo is allemaal geregeld. En uh, we zijn nu druk bezig om, uh, om tanden weer verder op te starten. Het, begin, het begint alweer te lopen. Er staat op het programma uh, om aan EHBO te gaan doen. Zelf, zelfverdedigingscursus. Cocktails, maken. Dat is heel belangrijk. maken. Uh, zo. Er is een digit cursus geweest... Uh, nou, en dan... Uh, dat is mm, op het jeugdhonk. Maar is daar veel belangstelling al voor? Uh, ja, het loopt, je het, je? Loopt, het loopt behoorlijk uh, goed weer. Het is, het is natuurlijk even dicht geweest, dus er zat even een dip in. Maar het... Uh, ja, het, gaat weer, het loopt weer goed. Er zijn, is weer belangstelling voor van, van jeugdigen. Het nou, is ook heel goed. Ja. Ja. Hebben jullie voldoende begeleiders in het jeugd nu? We hebben, we hebben twee beroepskrachten en die om de beurt uh, zeg maar de eindverantwoordelijkheid hebben. En daar zijn wat vrijwilligers bij uh, om, uh, om daarbij te helpen. En dat, uh, dat, dat loopt goed. Dat loopt naar, uh, naar tevredenheid. Oh, mooi dat is dat. Dan uh, iets, iets heel anders. We zijn met twee nieuwe projecten begonnen. Uh, op uitnodiging van de gemeente. Om uh, ook in te spelen op de nieuwe wetgeving rond zorg. Ja. Dus uh, eentje is, uh, dat heet goedgezind. Dat betekent dat we vrijwilligers zoeken. Uh, ervaren vrijwilligers in opvoeden van kinderen. En die willen dan, kunnen dan mensen die vragen hebben. Van nou, hoe moet je dat nu doen met kinderen met bedplas Of wat, wat met zakgeld, et cetera. Dat soort vragen. Maar hoe nou. gebeurde dat dan in het, in het verleden? Niet of men ging meteen naar het centrum van jeugd, voor jeugd en gezin of naar een andere professionele hulpverlener. En ja, professionele hulpverleners, die zijn wel deskundig, maar zijn ook duur. Dus de gemeente die wil graag dat we dit soort zaken uh, oppakken, de eenvoudige zaken en als het echt zwaarder wordt, dan wordt natuurlijk het centrum jeugd en gezin weer ingeschakeld. Dat ook, ook samen al, met het uh, centrum uh, jeugd en ja. gezin. Nou, ja. Er zijn natuurlijk ook al dingen die, die ervaring Deskundigen prima kunnen afwegen, Die kunnen dat ja. uitstekend ja. doen. Ja. Of, of als je bijvoorbeeld uh, in het onderwijs hebt gezeten... of, of nog zit, ja. dan vind je dat misschien leuk om te doen... of uh, in de kinderopvang of wat dan ook. Dat soort vrijwilligers kunnen dat prima. Maar ook gewoon iemand die uh, al een kind heeft... zelf heeft grootgebracht of daar ook mee bezig is. Nou, ja. Dat is een soort maatjes, maatjesproject. Is dat. Ja. Dat, is, uh, dat is die. Dan hebben we een, uh, een ander project... wat daar ook op, een beetje op... Uh, op ingaat, dat is uh, uh, mantelzorgers. Als men, er zijn mensen in Zandvoort die op een gegeven moment, doordat ze in één keer mensen kwijtraken, eigenlijk niet zoveel uh, mensen meer om zich heen hebben. En uh, nou, dan probeert dit project, probeert die mensen weer uh, andere mensen te vinden voor ze, om daar eens mee aan de, aan de slag te gaan. Om uh, ja, zeg maar hun netwerk wat te versterken. En mantelzorgers, uh, die hebben het dan niet. Niet altijd even makkelijk soms weten ze niet eens. zijn mantelzorgers weten niet eens dat ze dat ze, ze zijn. Dat ze het ja. zijn. Ja. Ja. Ja. Dus we zijn nu aan het proberen om, om te achterhalen wat willen die mensen nu precies. Ja. Nou de eerste eerste keer dat we daar wat aan gaan doen, is op 24 februari. Is dat de eerste keer op een dinsdagmorgen van 10 tot 12 kunnen mensen elkaar ontmoeten. Wij zorgen ervoor dat er wat begeleiding bij zit en dat het gesprek op gang komt. En hoe ga je dat aankondigen via de krant of? of via, via de krant, via dit, nu, op, ja, nu ja. zoals dit, via huisartsen, via de wijkverpleging, nou, noem maar op, we proberen op allerlei mogelijke manieren dat bekend te maken en dat, dat mensen die, die dat, waarvoor dat is, dat die dat ook weten en dat die daar wat mee kunnen. Dat is die. Dan heb ik nog uh, twee cursusachtige dingen. Eentje is, uh, we starten volgende komende week nog met kilter en patchwork. Ja. Dat, uh, als men weet wat dat is, dat is kleden maken met allerlei lapjes, uh, lapjes en, uh, en, en dergelijke. Er is nog plek, dus als men zich op wil geven voor aanstaande vrijdag, moet men snel zijn, maar er is dus nog plek. En wie kunnen ze dan, uh, bij wie kunnen ze dan zijn? Dan kunnen ze gewoon bij, uh, bij pluspunt, uh, kunnen ze zich melden, kunnen nog op de website, kunnen ze zich snel aanmelden, maar kunnen ook gewoon langskomen en een is-hij-familier. Inleveren. Dat is die. En dan het, uh, het laatste wat ik heb. Dat is iets nieuws wat we gaan beginnen. Dat is een apart project. Dat heet Langlevende kunst. Dat is de, de, de, de bedoeling daarvan is om senioren. Zoals dat heet. Want we krijgen de apart subsidie van. Niet van de gemeente. Maar van een, uh, een fonds. Fondsen dat heet Sluiterman van Lo, En die doet dat samen met het VSB fonds. Het VSB fonds is, uh, heeft, uh, is uh, zeg maar de oude eigenaar van de SNS bank. Ja. En die heeft daar nog een dat is hele het is hele grappig heilijk, van. dat hij nog steeds. Het zou nog genoeg worden, hè? het VSB-fonds. Het VSB-fonds, ja. ja. Want de SNS, de grootste delen van de opbrengsten... gingen naar, naar het VSB-fonds toe. Ja. En die gingen dat vervolgens weer besteden... aan nuttige zaken in de samenleving. Ja. Nou, dat, Die hebben nog een heleboel geld. En van de rente daarvan kun je soms subsidies krijgen. Nou, dat krijgen we. En dat, dat project Lang een te kunst. En de bedoeling daarvan is dat senioren... op oudere leeftijd alsnog leren kennismaken maken met alle lessen soorten vormen van kunst. Ja, en leuk. daar hebben we subsidie aan aangevraagd en dat hebben we gekregen. Dus in twaalf bijeenkomsten kunnen mensen allerlei soorten vormen van kunst, kunnen ze daarmee kennis maken voor, een, voor echt van een, een hele, heel zacht prijsje. Voor 25 euro voor twaalf bijeenkomsten. En dan oh. ook nog het materiaal en de koffie is er ook nog eens bij. Dus dat, is, dat, dat, dat is inderdaad wel heel mooi. Ja, he? Dat is heel mooi, heel goedkoop. Heel laagdrempelig. Maar we kunnen het natuurlijk ook maar één keer doen. Ja. Ja. Want als men daarna echt wat wil gaan doen, ja, dan, dan, dan, ja, dan is te het wel wat omhoog. Ja. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie gelegenheid om allerlei vormen van kunst te leren kennen. Ja. En ja, op een, een niet zo'n hele dure manier om... Uh, nou, dat, dat is twaalf maken. weken lang uh, eigenlijk ja. kijken wat je wil. Dus ja. iets van twee euro tien per keer of zo. Dus dat is echt heel weinig. En komen er dan kunstenaars? Worden dan die uitgenodigd? Zandvoeten ja. kunstenaars die worden uitgenodigd om allerlei vormen. En dat moet je dan ook zelf gaan doen. Dus, uh, ja, okay. we, ja, precies. Nou. Je moet wel aan de slag. Op. En u zegt senioren? vanaf welke leeftijd is dat? Ja, als u zegt senioren voelt, senior vo, mag u erbij. <lacht> ja, oké. Okay, uh, maar dat is dus, subsidievoorwaarden. Dus, we gaan het ja. subsidie dus Subsidievoorwaarden is dat. En dat ja, soms wordt er 50 zegt. Soms 55, soms 60. Ja, dus is maar, dat, dat Daar gaan we niet heel erg moeilijk over doen. Nou, maar je moet toch tijd hebben. Want het is, wat voor tijden zijn eraan? Het is uh, op, uh, op vrijdagmiddag. Middag van 1, tot 4. Ja, 1 okay. tot 4 en dat begint eind maart. Maar er is nu, nu de, de mogelijkheid om aan te melden en dat loopt dan door tot zo ongeveer de zomer, tot half juni. Ja. Leuk. Nou. Ja, ik denk dan inderdaad dat als mensen het willen dat ze we wel snel moeten zijn. ze is natuurlijk ja. een beperkt ja. aantal plekken. Ja, nee dat dat is ook zo. Maar er is in elk geval nog volop plek. We Want zijn hoeveel net begonnen, kunnen maar, hoeveel mensen kunnen dat, ja, weet dat, weet dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat weet ik niet uit mijn hoofd hoeveel uh, dat kan. Ja. Maar, uh, nou, het, is heel... het zit nog niet vol, dus dat nee, nee. Uh, mensen kunnen gaan beginnen. We zijn met de publiciteit net begonnen. Ja. Er is dus nog plek. En als er echt uh, hey, veel aanvraag is, gaan we ons best doen om te kijken of we bij het, het sluiten van Looffonds alsnog extra geld kunnen krijgen. Maar ja, dat kan wel weer even duren. We. Eerst dit maar eens even goed vol krijgen. Ja. Lang leven de kunst. Lang ja, leven lang. Maar het is, ik vind het ook leuk voor de, voor de Zandvoortse kunstenaars ook, ja. dat die daar ook uh, dan ja. uh, aan nee, mee kunnen is. werken. Ja, ja. Dat vind ik ook. Okay. Leuk. Dat waren ze voor deze week. Nou, ik wil eigenlijk deze iets week. vragen, uh, uh, Albert. Uh, merkt Pluspunt eigenlijk iets over de nieuwe, uh, de, de veranderingen in de, in de zorg vanaf uh, 1 januari? Komen er meer aanvragen? Uh, weet jij dat? Nou, de, de, de, het is wel een wat in rep en roer. Maar wat mijn indruk is dat het. Uh, te, te, te er is toch al behoorlijk ingespeeld. We waren al bij Pluspunt. Hadden we al meer dagopvang. Hadden we al meer uh, dienstverlening op dat vlak. Ja. En dat, dat loopt gewoon door. En dan proberen we dat verder te ontwikkelen. En ik, ik, mijn indruk is dat het redelijk uh, soepel is overgestapt. Er zijn wel problemen, maar die waren er al. En die zullen ja, ook blijven het komen. Er ja. komen maar ja, het is niet ineens vanaf 1 januari het pad het het en het een enorme situatie. Het is, het is een, een, een hele andere wereld geworden, dat is ja. niet zo. Ja. Nee, ja, het is, is, het is wel zo. zo administratief, maar het is, het is natuurlijk al maanden ja. voorbereid. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is mooi in ieder geval. Ja. Ja. En de, de, de, de, maar de grote veranderingen ja. achter de schermen, die moeten nu nog gaan komen. Ja, natuurlijk, al die administratieve zaken. Ja. Hoe het betaald moet worden, dat de gemeente in één keer allerlei dingen moet gaan regelen. Nou ja, daar zit een ontzettende hoeveelheid werk achter. Ja. En daar zijn ze nog, nog niet helemaal mee klaar. En daarna ja. moeten dan, moet dan mensen gaan denken: van nou, nu willen wij het ook nog eens een keer anders gaan doen dan het was. Dus ja. Nou, ja. die, die zijn nog. eerst een paar jaar nog ja. wel even zoet. En aan het einde van de rit uh, krijg ik ook nog een soort optelling. Ja. te kijken of het ja. allemaal sluit. Want ja. dat is natuurlijk ook een punt. Hè? En dan ja. in, in Zandvoort is het ook nog zo dat de ambtenaren die dat doen in, in Zandvoort, die zitten nu Haarlem, Die he? zitten nu per 1 januari ook nog eens allemaal in Haarlem. Ja. Dus dat, ja, het, dus een enorme operatie is gaande. Ja. ja, dat is inderdaad. Nou ja, dat moet uh, de tijd uh, uitmaken. Ja, of dat het, goed gaat. Of dat goed gaat. Ja, ja. dat ja. is ook maar. zo. Maar ik heb niet de indruk dat op dit moment dat het fout gaat. Dat okay. er een crisis is. Nou, nou dat is fijn om te horen. Dat. Okay. Ja. Ja. Prima. Maar Albert, uh, bedankt voor jouw komst. Naar uh, onze studio in Hotel Hoogland. Huh? Ja. ja, dankjewel. Een ja. graag okay. ja, gedaan. We gaan even een stukje muziek luisteren naar El Geroen en Nostens. If you want something to play with, go and find yourself tall. Baby, my time is too expensive. And I'm No more, no more. No, no, no. If you are serious, look at, look at, look at, then don't play with my heart. It makes me furious. Oh, mm -hmm. but if you Terug in hotel Hoogland uh, met uh, Gerry naast mij en uh, tegenover ons ja. inmiddels Marina Wassenaar. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Uh, de zomerexpositie van in de Sint Agatakerk. Ja. Uh, vertel daar eens iets meer over. Wat is het thema dit jaar? Het thema is um, oorlog en vrede en vrijheid. En dat hebben we niet alleen maar gekozen vanwege de aanslagen overal. Maar vooral omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd. En dat is natuurlijk niet zomaar wat. En je kunt natuurlijk zeggen, er zijn meerdere landen in Europa en buiten Europa die toen misschien nog net niet bevrijd waren. Maar je moet één datum stellen en je moet net zo'n 4 mei hebben voor alles wat overal geweest is wat we herdenken. En dat willen we dus ook dit jaar gewoon op die manier centraal stellen: dat iedereen eens nadenkt over oorlog en vrede en dan vrijheid. Want niet overal is het vrijheid en hm. bijna overal nog is er oorlog. Ja. En dat is natuurlijk niet zomaar wat. En dat thema, wie heeft dat, voor, heeft dat, dat bedacht? Thema, dat thema uh, wordt uh, altijd uh, bedacht uh, door de lokale raad hier. Dus dat zijn de twee kerken dan nu nog. Hè? We hadden er vier destijds. Ja. En dan gaan we dan meest in, in november al aan denken. Wat zullen we en wie denkt ermee na? En dan komt dat in januari Komt dat op de tafel. En dan wordt er weer mee, toch over nagedacht. Kan dat wel, kan dat niet? En is het voor de kunstenaars die dan mee mogen gaan doen? Is dat dan wel haalbaar? Dan kunnen die er wat mee? Het zij schilderen, het zij boetseren, het zij patchwork maken. En dat, dat is toch altijd heel lastig... om iets te vinden... wat en voor de drie ecumenische diensten... want die zijn er ook altijd nog... en voor de kunstenaars... die twee maanden haalbaar is. Ja. We hebben gedacht van wel... want wat ik wel vaker zeg... iedereen gaat altijd meteen recht overeind staan... en zegt ik kan dat niet... dat is veel te moeilijk. Nou dan kom je kijken in de zomer... en dan hangen er de meest prachtigste ja. dingen... die men gemaakt heeft. Het zij fotowerk, het zij schilderwerk... Maar maar we zitten erg verlegen om beeldhouwwerken. Beeldhouwwerken, om de een of andere reden, komen die niet uit de vingers. Nee, maar als die ook moeten aansluiten op het uh, thema, dan ja. heb je wel veel meer tijd voor nodig, hè, voor een beeldhouwwerk. Ja, dat weet ja. ik. Ik heb mensen gebeld waarvan ik weet dat ze beeld houden. en die, uh, die zeiden dus, uh, ja, ik vind het ten eerste moeilijk, nou dat zeggen ze altijd, dus daar word ik niet anders van, um, maar het is me te duur. Dat kan natuurlijk, daar heb ik, ja, geen, heb ja. ik geen verstand van. Nee. En ze moeten dus ook hun verzekering, die twee maanden, dat is voor hunzelf. Die moeten ze zelf betalen. Dus de kerk die betaalt die verzekering niet. En ze moeten ook zelf die werken komen brengen en daarna weer op komen halen. Ja. Dus dat is een beetje een. Dus dat kan een, voor sommige ja. mensen ook wel een nadeel zijn. Aan de andere kant zijn er, ik zeg daar nou even kilo's mensen die willen helpen, die auto's hebben, die als je dat even laat weten, die zeggen natuurlijk kom ik je halen met je werk of. Hè, dat is geen enkel probleem. En we hebben dus een maat gesteld, want we hebben bepaalde schotten, noemen we dat, die we dus om die pilaren kunnen zetten. Ofwel vierkant, ofwel twee. Dus die schilderwerken of fotowerken, die kunnen niet groter zijn dan 45 bij 45 of 1 x 90. Ja, ja. Dus het is Anders niet zo gaan heel ze groot. er overheen. En dat kan niet. Dus dat is natuurlijk, maar dat weet men dus al als we nu zeggen we willen meedoen. Dan krijgen ze meteen een brief waar dat ook in staat. En waar ze ook meteen weten dat ze het zelf moeten ophalen en brengen van tevoren. En dat zelf die verzekering voor hun is. Dus als ze dat niet willen, dan hoeven ze zich niet op te geven. En ja, dat heeft in de krant van um, 22 januari. Ja. Daar heeft Nel Kerkman een stukje ingeschreven. En alleen daarvan heb ik, nou ja, vier mensen al binnen. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Nou, dat is mooi. Hoe, hoeveel ja. heb je maximaal? Nou, we hebben er wel eens 22 gehad en dat is prima. Ja. Oké. Okay. Ja. Want we hebben natuurlijk de kerk. Als je daar binnenloopt, dan is het rondom. Helemaal ja, ja. neergezet opgelegd. Oh, ja. ja, ja. Dat ligt eraan. Als we hebben ook wel gedichten. En we hebben ook wel uh, boekjes waar de, helemaal in geschreven is. Waarover het dan gaat, het thema. Dus dat zijn, die zijn op tafels. Nou, dat is ook prima. Maar je kunt dus helemaal, als je de kijk binnenkomt... Ja, rechts je beginnen mannen, ja, en dan zo. Ja, dat kun zo rondlopen, ja. En um, um, zijn het altijd de vaste mensen die, uh, die jullie uh, benaderen? Of kan iedereen kan zich opgeven? Nou, iedereen kan opgeven. Ik heb nu die drie mensen. En die drie mensen heb ik nog nooit uh, op schrift gehad. Dus nou, dat, <laughs> dat zijn drie nieuwe <laughs> dat mensen. Leuk, dat is heel leuk. Ja. Ja. Maar we beginnen altijd de mensen aan te schrijven... die het verleden jaar meegedaan hebben. Oh, Oké. Okay. En ik heb nu met Nel samen gekeken dat... we. We hebben vier jaar, jaren hebben we nu. En die mensen, daar kunnen we ook weer mensen uithalen. Maar ik weet, van verleden jaar heb ik daar ook mensen uitgehaald. En die deden dus niet mee. Dan vind ik dat niet erg. Want bepaalde mensen hebben toch altijd een beetje dezelfde stijl. Ja. Van of schrijven of, of, of uh, schilderen. Ja. En daar wil je ook wel eens van af. Je wilt ook iets nieuws willen, ja. Ja. ja Dus bijvoorbeeld Mona geest Fantastisch. Maar die zei vorig verleden jaar, ik heb daar geen tijd voor. Ik kan dat gewoon niet. Ja. Nou, prima. Ja. Maar dan valt ze dus af. Een verleden jaar is ze daardoor afgevallen. Het jaar daarvoor... Is ze ook afgevallen doordat ze geen tijd had. Dus dat heb je ook. Ja. Dus die mensen die ik al heb in mijn archief, die, die probeer ik steeds weer te benaderen. En daar komen ook alweer niet meer bij. Ja. Dus op die manier proberen we het zaakje een beetje in het gareel te houden. Ja. Maar dat zeg ik, we komen echt beeldhouwers mensen tekort. Ja, ja want Santwoord heeft best wel beeldhouwers. Best wel beeldhouwers. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Vaak werken ja. mensen op, ja. op verzoek. Ja, ja. Ja, nou ja, ik ja. heb ook een benaderd. Maar die zei dus duidelijk, ik zou het zo in de korte tijd niet kunnen maken. En uh, het is me ook te duur. Ja, dat kan ja. natuurlijk. Ja, ja maar dat, nou ik ja, ook dat, dat, dat kan ik me ook ja. iets bij voorstellen. Ja. En maar die het is Maria-school, jammer, hè? daar ga ik dan wel eens in. Ja. Om te kijken. Maar dat is natuurlijk allemaal niet dit thema. Nee. Dat zijn vaak hele leuke, gewone dingen. Ja. Maar... En met gewoon, bedoel ik niet minderwaardig, maar, nee, maar, maar, maar niet, maar bedoel, niet voor dit thema. Je moet allemaal maar net aansluiten in jullie ja. thema natuurlijk. En dat is natuurlijk een beetje lastig. Ja. En dan uh, het opbouwen, zeg maar, en de start en de opening. Wanneer vindt die plaats? De opening is 4 juli. Ja. En daar hebben we als extra gevraagd of Marco Termes een gedicht wil maken op dit thema. En hij draagt dat voor. Oké, okay, dat bij is een mooie opening, opening. Oh, dat is ja. leuk. Ja. Ja. Ja. leuk. Mar Marco is daar heel goed in. Ja, ja we kennen Marco wel goed. Heen. Zijn moeder die was ook heel lang in onze kerk. En dan zat ze achterin, op de rolator. Ja. En ja, enig leuk. mens was dat. Uniek ja. mens. Ja. Ja, maar dat is niet leuk dat niet daarom is. hebben we hem natuurlijk gevraagd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar we hadden zo idee van, wat zullen nou. we extra doen bij die opening? Nou, dat hebben we dat gedaan. En tot en met 29 augustus. Dus het is de hele maand juli en de hele maand augustus. En dan alleen de zaterdagen is de kerk dan open van 2 tot 5 uur. En er zijn er altijd mensen bij. Dus het staat en hangt nooit alleen het werk. Nee, nee, nee, nee, nee En tijdens de diensten natuurlijk kan iedereen vooraf even kijken. Ja, dan kunnen de... ze even kijken natuurlijk. Ja. Ja. En na de ja. diensten, want ja. bij ons is altijd koffie na. Nou, dus dan kunnen ze altijd tijdens de koffie... Ja. ofwel ja, precies, met een kopje koffie of zonder een kopje koffie... Ja, en... kunnen ze even kijken. Ja. En mensen kunnen natuurlijk natuurlijk inzenden he? tot tot uh, welke datum kunt u Ja, ik en... heb nog geen datum nu oh, gesteld, dus oh. dan een beetje vroeg. Ja. Maar over een po poosje dan stuur ik ze een herinneringsbrief. En dan gaat daar meteen in van tot en met die en die datum kunt u nog aanmelden. het ja. doe ik Nel voor de kerk, voor de krant en ik doe dat voor de kerkbladen. Ja. <coughs> en die heb ik dus nu ook al weg. En, en wordt alles uh, gebruikt of wordt er ook uh, gezegd van nou, dit, dit, dit past niet en bij de We gaan het thema bij de mensen zo, kijken. Ja. Vandaar dat ik de adressen wil hebben van iedereen en de e-mails en de telefoons en dat soort dingen. Ja. Want we gaan dan bij de mensen kijken en dan met de mensen zelf die dat gemaakt hebben, ja. overleggen en uitzoeken. Okay. Als de mensen tien dingen hebben, ja, dat kan ten eerste niet. Nee. Maar dan kunnen we gewoon zeggen, nou, die twee die slaan erg op dit thema. Laat dat we die nou gebruiken. Nou, en als er dan mensen afvallen... dat kan natuurlijk ook, plotseling... kunnen we altijd die twee andere die die man had... of kun je de, vrouw, kun je dan... kunnen we erbij doen. Ja, dan kan het kan natuurlijk ook zijn dat iemand iets... pan klaar thuis heeft staan toevallig... wat heel goed aansluit bij het thema. Ja, ja. Ik, ik heb ja. iemand die nu gemeld heeft... ik heb van verleden jaar, zegt hij, iets gemaakt... en dat slaat precies op dit thema. Nou, ja, ja. ga ik wel kijken... maar dan wil ik wel weten ja. waar hij woont. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. En we hebben dus ook... <coughs> We hebben dus ook um, grenzen gesteld, hè? Dus ja. Zandvoort helemaal kan meedoen. Uh, en Aarderhout-Bentveld natuurlijk nog. En dan tot station Heemstede. Want als we willen gaan kijken... dan moeten we wel weten waar we naartoe gaan. En je kunt met e-mail heel veel doen. Maar, maar je eh, wil het toch zien, hè? Je wil het ja, toch ja. zien. Ja, maar, ja, je het ja, je wilt het voelen. Ja, je wil heel van <laughs> de voren weten. Nou, dat vind ik ook... Uh... <coughs> Heel, ja. Ja. Nou, heel duidelijk, als, als er iemand is die naar deze uitzending luistert... en zoiets heeft, dan... hey, ik wil me toch wel even opgeven. Hoe kan dat? Dan kunnen ze mij dus ofwel e-mailen ofwel bellen. Ja? En e-mailen, dat is Nijhuis en Huis. apenstaartje9zigo.nl ja? En mijn telefoonnummer is 57-128-61... En als ik daar niet ben, 06 150 84 6 8, 6. Mooi. Nou, Mooi. deze gegevens worden nog even herhaald in de agenda zo direct, uh, Geddy. Ja, dus dat staat dan nemen we het nog een, een keer mee. Een ja, keer. Ja. ja, Dat is helemaal goed. Ja. Dan is uh, ja, heel veel succes, Marina, met ja, deze dankjewel. doorstelling. Als jullie dus nog mensen hebben die beelden hebben of maken, dan heel erg raar. Die gaan we doorsturen. Die gaan we doorsturen, ja. Nou, nee, <laughs> ja, ja. ja, prima. Dan uh, gaan wij luisteren naar een uh, heel toepasselijk nummer, denk ik. The Wonderful World. Oh ja, dat is Sam Koek. Ja, ja oké. Okay. long, yes, how long, how long, I went to the station to watch my baby leave town, feeling low and disgusted, for my baby couldn't be Dat slaat op heel veel onderwerpen vanochtend hier vanuit ja. Hotel uh, Hoogland. Ja. Goedemorgen Zandvoort, Goed, ook goedemorgen tegen Dries Zon Zonneveld. mooi. Ja. Met een S. Met een S. Ja, ja, heel veel mensen kennen jou, ja. dat, dat ja. Is, heeft te maken natuurlijk met hetgeen wat je altijd gedaan hebt in Zandvoort. Ja. En jij zal wel denken van wie is dat ook weer, maar dat, dat snap ik ook wel. Ja. Uh, we gaan met jou praten over de uh, sloop van het zwembad. Het zwembad wat voor heel veel zandvoerders heel veel betekend heeft. Ja. Ik heb uh, ook mijn uh, eerste twee schooldiploma's nagehaald. gehaald. Ja. De A en de B. Ja, ja. Alles, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik kan me nog heel goed dat die groene matten herinneren, waar dan in zo'n waterstofzuiger overheen. Maar heel veel zit zitten in hun hoofd, hè, ja. dat nee, maar Ik denk dat ja. heel veel We waren er ook over. het enige ja. zwembad met zo'n tapijt. Ja. Ja, ja. En daar ja. begon de eerste Rel al mee. Toen bouwers ja, ja. Dat was schandalig en dit en dat. Nou, heel nou, Het was heel, heel handig. Het was heel handig en ja. En uh, het was uh, dodelijk voor de bacteriën. Ja, nou, dat ja. Die, uh, die Langrijk, ja. deden daar niks op. Nee, en, nee. Vallen, we hebben nooit één probleem gehad. Nee, met nee. ziekenhuis, met uitglijden nee, nee. en noem maar nee, nee. op. Nee, het was heel Ik ben wel als kind was Het was heel prettig. Want als je in een stoop ging zwemmen. dan liep je met je blote voeten. dan ja. kon je zomaar uitglijden. Ja. En dat heb je in bouwens nooit, nee. nooit nee. gehad. Nou, dat is waar. Ja. Was, was, was het, het eerste He, in Zandvoort of was de uh, centerparks? Was er nog, was er niet, toen nog nee, niet? Nee, stoop, stoop. Nee, ja, het in, in buitenbad dat je ja. bij, ja. ja. bij, bij Ries. Bij de lagere oh. heb ik afgezonden. Oh, ja, daar. bij Ries. Oh, ja, dat was ja. lang Ries, geleden Ja, daar ja, was het altijd koud. Op het moment ja. dat warm werd, moest het weer vervist worden. Ja, ja, ja, ja. Dus begon we je weer met de 13, 14 <laughs> graden. Ja, klopt, dat, ja, ja, dat was, ja. was We hebben ook veel van kinderen zwemmen geleerd. Ja, en die hebben het daar nog steeds over. En toen zijn ze met bussen naar Haarlem gegaan. Ja, en toen zijn wij begonnen. Als je ja, even teruggaat in de tijd ben je nou begonnen? In de 65. Met 65. Ik ben oh, daar. Nou ja, oh, okay. ik ben bij de opening geweest. Oh. Het hotel is geopend in ja. het zwembad. Ja. En hoorden het officieel bij het hotel? Het, hoorde, het, ho het was van Bouwers. En ik ben hier gekomen doordat een vriend van mij, Leo Stegman, die trouwde hier. En we zaten samen in de marine voor ons nummer als sportinstructeur. Ja. Ja. En ik werd afge, af, afgevaardigde van de marine. Kwam ik op zijn huwelijk. En dan zat Jan Jogenkamp die kon kiezen tussen het tennispark, de glee of het zwembad... Ik zeg, wat ga je doen? Dan zegt ze, nou ik denk, dus toen ben ik naar het hotel gegaan. Naar meneer De Ronde ja, was toen was nog ik, toen, ja. directeur ja. daar. Ja. En toen ben ik aangenomen. Dan okay. kon ik ook nog vier maanden eerder de dienst uit. Dan gaf je één les in de week. Dus dat was, ik uh, moeilijk zeggen dat ik onmisbaar was. Dus toen ben ik in 65 daar begonnen. Toen hebben we het in 72 gepacht. En in uh, ik dacht, in 76 hebben we het gekocht. Ja. Nou, ik heb in 60, ...maar A-diploma gehaald, ja. dus het was pas open, zegt eentje. Nou, ja, dat is wel heel ja, apart. Het, ja. was in, het was heel bijzonder. Hè. Ja, het was, we, we moesten nummertjes uitdelen. Ja. Wie de, als er ja. drie uitgingen, ja. mochten er we weer drie nieuwe mochten vrijzwemmen. Ja. Ja. Nou, dat ja. kon helemaal niet. Het nee. zat zo vol, het bad kon net staan. Ja. Ja. Dat was maar het was wel een succes dus, hè? Ja, ja. dat was word ja, Nu nog mensen tegenkomen, die beginnen er elke keer over. Ja. Jammer dat het weg is. Ja, maar dat was natuurlijk de enige echte zwembad in Zand. Ja, dat, de Center Park is natuurlijk heel anders. Ja. ja, ja. En, en, en, hoe dan ook. Dan doen we het grote sport. Zwemmen, ja. Ja, en het sportfondsbad wat we ja. eerst hadden, dat ja. was natuurlijk een enorme verrijking voor ja. ja. Maar laten we even terug aan in de tijd. Je zegt ja. in 65 geopend. Ja. In 1976, 76, zeg je net, we heb je het gekocht. In 72 gepakt. Overdag alleen. Dus overdag was het van ons. En s'avonds het hotel. dat was alleen maar narigheid. Want dan konden wij ochtends die binnen opruimen. Er was geen toezicht. Dat nee, nee. Okay. was verschrikkelijk. Ja. Het was gewoon voor hotelgasten. Ja. Ja, ja, maar ja, maar niemand die de toezicht hield. Nee, nee, nee. nee. Dus nee. Jan en alle man die uh, half zand wordt het s'avonds gratis. Ja, ja. ja. Dus het ja, was een rondje sporen. Dat heb ja. jij ook gedaan volgens mij. Nee. Maar, ja, ja, vertel weten. het nou maar. Ja, ja mooi. Nee. Maar vanaf 76 uh, uh, gekocht. heb je ja. het gekocht. Nou, toen waren we eigenlijk na twee maanden of iets. Want toen was de rekening Courant, erin, die stond op 17,5 procent. Oh. Nou, ja, ja. dat was de periode. Ja, dat, dat was de banken toen, nog ja. meegingen. Ja, ja. ja, ja. Nou, toen, uh, het dat was... Ja, ja. Toen kwamen de zonnebanken eigenlijk oh, aan. Oh ja, de zonnebanken, ja, ja, ja, ja. Daar hebben we eigenlijk enorm mee op gedraaid. Ja, want dat was altijd heel druk daar. We waren de, de eerste daar. mee uh, met een, een zonneapparatuur. Ja. Er stonden er twee van in Nederland, kwamen ze uit België. Kwamen ze op tot kanon. Tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot. Ik ben er ook al op geweest, dat was toen ja. uniek. Nou ja, tot de buurman aan de overkant, die kwam elke zon nog bij ons. Ik dacht, hé, dat is een leuke handel. Die is toen aan de overkant. Begonnen. Ja, ah, ja. Oh ja? En, ja, was, ja, maar dat mogen allemaal. Dat, ja. dat, dat, is dat, ja, dat was Ben, geloof ik. Ja, ja. ja. ja. ja die, die hadden kappenzaken en die hadden kappenzaken. En Ben en die had, beneden ja. had die ja. ja. andere dingen. daarna, ja. die, die, die aan de overkant. Ja. Nee, op de Engelbergstraat. En als je naar het ja. station loopt. Oh ja die, ja. Die, ja, die Die is echt een groot zonnecentrum begonnen. Ja. ja. Maar dat maakt wel hadden hele andere klanten. Die ja, dat maakte niks uit. Wat heb je gedaan, Tot wanneer? Toen wij het kochten. Toen was het alleen een zwembad. Ja, en toen hebben we de, die trap die naar boven ging. Naar ja? het hotel. Ja? Die hebben we ja. eruit gehaald. Ja. Er zat een klein badje achter. Dat was wel levensgevaarlijk. Dat was tegels. Voor dus kinderen heeft, hè? was een dat kinderbad? Heeft, uh, ja. Ja. Dat heeft, ja. Nee, maar dat heeft nooit gedraaid. Oh. Dat was levensgevaarlijk. Dus daar hebben we een biddekomveld van gemaakt. En een sauna. En natuurlijk turkstofbadringen. En fitnessapparatuur. En, fitness ja. Ja. en ja. ja Toen was het een geheel. En dan gaat, toen is het goed gelopen. Ja. Ja. We hebben het altijd uh, als enige in de buurt... We hebben daar 40 jaar gered. En toen ben je ermee gestopt op moment? Ja, want ik was uh, gymnastiekleraar. Daar was ik er ook nog bij op de versprongweg de Technische School. Ja. Dus ik heb sommige leerlingen, die heb ik gewoon 10 uh, jaar meegemaakt. Met Ja, met fotokanen en. De de en, en, uh, en, uh, ah, ja. en dan later ja. s'avonds nog met aerobics en. Uh, ja. Deed je dat ook boven daar, aerobics? Of, dat, wat dat heb je, je ook in gedaan? Het, uh, he? in, we hebben later nog ja. een verdieping ja, boven de ja, ja, zwembadring ja. gebouwd. Ja. Ja. En dat is een gymzaal geworden. Klopt, ja. Ja, dat was ook fantastisch, ja, zo gelach ik die echte, echte zandvoortjes, die lagen dat een tussen die vrouwen in. Maar op het laatst kwamen er meer mannen. Dat, dat, dat, dat, dat, ja, als ik ze is tegenkom, elke keer, jezus, deze man, waar ben je nou gestopt? Maar goed, waar ben ja. gestopt zijn? Ik uh, kreeg artrose. Dus ik wist afgekeurd als gimmeleer, eigenlijk. Dus kon ik het niet bij uh, maken dat ik hier in schoolteam bleef. Het, dat, dat nee, dat gaat het niet niet. natuurlijk niet. Nee. Dus ik moest stoppen met de schoolteam. Maar nou, advertentie in de krant gezet, Zonder wel stop vijf mannen voor de deur die het over wilde nemen tot het bestemmingsplan ja. Ja. was iedereen weer vertrokken ja. dus ik zat in een onverkopen bad dus toen hebben we ons huis verkocht in de gymzaal een loftwoning gebouwd <laughs> Dat lieten ze toe, meneer Demmers? Ja, Dries, ja, dat is geen probleem. Komt wel goed. Nou, komt wel goed. Ja, kom ja, het komt goed. natuurlijk niet goed. Nee, dat gaat op een gegeven moment fout. Ja, en terecht ook. Dat maakt ook niet uit. Ja. Dat, dat risico hebben we gewoon genomen. We hadden alle spullen er zo in gezet... dat ik ze weer makkelijk mee kon nemen als we eruit moesten. Nou, toen hadden we een ander huis gekocht. En toen moest opeens, moesten we opeens versneld eruit. En dan begreep ik niet waarom. Maar later heeft Hoge dat uitgelegd. Als we na 1 januari er nog in gezet, dan had het weer een heel andere regeling. Anders was het niet meer uitgekregen. Maar wij wilden tekenen voor alles. Dat we mee wilden werken. Op het moment dat ze het nodig hadden. Zouden we vertrekken. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Dus ja, ik ben blij dat we het toen verkocht hebben. En niet nu. En jullie hebben toen ook nog een tijdje tweedehands kleding verkocht. Ja, dus Weet je nou, nog? Dus toen ja, konden ja. we het niet kwijt. Ja, ja, wat moet je dan? Toen zijn we tweedehands kleding. nou Ik heb altijd onder de twijfel aan vrouwen gehad. Maar toen heb ik echt gezien dat ze gek zijn. <lacht> maar dat was heel leuk. Met zakken Ja, dat was echt En hier die leuk. winkel uit. Ja. ja, we kregen spullen. Omdat wij is veel uit Bloemendaal Aarde en Aardenhout. Ja, mooie spullen, hè? We kregen goede spullen. Ja, ja, De prijskaartjes er Gos. gewoon nog aan. Ja. Dus er was er één bij. de had een man. Dat was mijn maat. Dus elke keer zijn de spullen van je man. Dus uh, Ja, ja dat was mooi. Ja, ja, e ja, dat was wel leuk handel dan. Maar ja, wij hebben zo genoten. Ik heb eigenlijk nooit gewerkt. Het is een hobby geweest. Ik was met het zwemmen. Ik ging een technische school, ben ik alleen maar bezig geweest met leuke dingen. Ja. Dat is toch mooi? Ja. Dan kun je wel een mooie, een mooie periode terug te Ja, terugzetten. Ja, uh, er vroeg net iemand van mis uh, emotioneel van dat Ik zei, ja, maar dat hebben we de laatste jaren al afstand met die kleding, die Ach, ze, dat ik eruit moest. Hebben, ja. Ja. Want ik zei, we weleens verbijt ik, verrek, daar hebben wij gezeten. Ja, nu met de. Maar slopen, nu is die dus, nu wel. Nu is het uh, ja. dus echt, ja. Ja. Ja, echt ja. Ja. weg. Wanneer wat? heb je de deur nou echt dicht gedaan? Daar? 2006. 2006. 2006 oh, was het, al, oh, dus heel ja. lang geleden. Ja. 2006 ja? zijn we eruit okay. gegaan. Ja. En, uh, met een sneak. Ja. Maar ja. we moesten het scho ook, uh, schoon opleveren. Hebben we hebben keurig gedaan. Wat, wat, wat is er daarna mee gebeurd? Nou toen, uh, toen zaten het mee even in de maag natuurlijk. Ja. Ze laat mij er nou in zitten. Dan kan je je zien hier, hier neerzetten. Boven ja, mooie blijven ruimte. wij wonen. Hier hebben in de ruimte ja. om alles te ontvangen. Ja. Maar ja goed, het is uh, afgelopen, klaar. Nee, toen, toen is er een flying shirt. Toen is die, schil, die in. schilder is ja. erin gaan, ja. gaan zitten. Ja. Als een soort kraak, uh, anti-kraak uh, ja. zeg maar. Nou, die is ook weer kwaad weggelopen, want uh, het zou gesloten worden. Maar toen, toen heeft de heb... fietsenwinkel ja. die ernaar zit... De, de fietsenstalling? Even, het, die fietsenwetse uh, uh, ja. met met de je ook douchen. Ik denk, arme man, want dan kregen gelijk weer de provincie over je heen... ...voor of er geen uh, lezer Ja, ja, ja. Oh, je ja, ja, gelijk ja, allerlei controles. Ja, ja, ja. Ja. Er is eigenlijk maar één man uh, diep teleurgesteld geweest toen wij dicht gingen. Dat was Gerard. Want die had altijd lekkere, warme voeten... ...en die stonk altijd lekker naar de gloor of alles schoon was. De Tot wij weg waren, toen het bad dicht ging, toen kreeg hij ijskoude voeten. Ja, dat zit toch wel in. Oh, echt waar? Dus dat was wel ja. leuk. Ja. Zit hij er nog aan? Ger zit verder op. Als je de nou, de poot gaat eraf. Ja. Dus uh, Ger zit nu uh, aan het begin van de poot. Nou, ja. uh, maar die trapje blijft. De, de trap blijft. Ik kom er gewoon Mars vrijdag ja. tegen. Ja. Die trap ja. ja. blijft. Die ja. blauwe plaat die liet hij ook zitten. Maar dat is over een nooduitgang. Hè. Dat is ja. over nooduitgang. Ja. Ja. Omdat boven zijn nog kamers. Wat vind je nou van deze oplossing van de gemeente? Om die onderkant eronder uit te halen? Want wat gebeurt er nu verder? Weet jij dat? Moet je... Ja, ik ja. heb ja. ja. ja Leuk bedrag gehad, hoor. Ja. Dat is wel want ze, ik kreeg mijn Woz waarde ja. en ze vond het een leuk idee om het het jaar ervoor met 100% te verhogen. Ja. Dat, was, dat was wel heerlijk. een verhoging van de Woz is af en toe prettig, ja, ja in dit geval. Ja, met 100% dat was, dat was niet mis. Zo. En uh, dus moet je nagaan wat het doorgangetje kost. Ja. Ja. Ik kan met dat Ik denk dat kan toch niet. Dat kan toch niet waar zijn. Nee. Maar ja, het is zo. Ja. Ja. Nou, prettig. Ja, voor jou. Nee. Het is een mooie afscheid dan Volgens mij wordt het één trek gehad, want je hebt onder de. Dat dus het is het al. Als je voorlangs bij Bouwers loopt, als je over maar de boulevard dat is het loopt, rond dat gebouw. dan ja. word je, ja, je je pet van je hoofdblazen. Bouw ja. Ik heb 40 jaar de portieren van mijn deur dicht vast moeten houden als ik in de auto stap, dan deed ik naar huis. En dan kon je gewoon uitstappen. Als we nu wel lopen altijd over die boulevard, ik zie je vaak zitten. Maar daar waait het altijd. Daar waait het altijd. Daar waait het altijd, ja, het wordt niet anders met die onder. Nee, met maar die nu wordt dat zwembad er helemaal onderuit onder gehaald. hè? Onder het gebouw? Ja. ja. Ik denk het bad ook neem ik aan. Ja, dat is nee, het awesome. bad wordt dichtgeplemd, volgens wordt mij. Wordt het dicht gegooid. Ja, volgens mij, dat heb ik weer gehoord, ja, dat maar... Komt er niet. Ja, het gaat niet weg. Het wordt er niet uitgehaald. Maar het is een betonnen bak. Maar het dus. is tijf, in die tekeningen die, die ik toen kreeg ja. van, uh, <laughs> hoe weet ik, Demmers... Zouden zou daar ook zes verdiepingen op komen, op het zwembad? Nee, nee. Ja. Vroeger, ja, vroeger, ja. Ja, ik, dat weet ik, ja, dat klopt. Ja. ik heb ook een bouwvergunning heb ik gehad om er appartementen in te bouwen oh, ja? in plaats van die gymzaal, oh. zouden we zes appartementen doen en dat heb ik een beetje stom gedaan achteraf, die heb ik, uh, dat denk ik dat gaat krijgen, oh ja dat zouden we dus gaan doen. En uh, toen had ik mijn huis verkocht. En toen zei de bank, zonder uh, veel bedankt voor je geld. Maar je krijgt geen geld Dus toen moesten we weer gaan huren bij bouwers. En oh, dit en dat. Ja, ja, ja. Oh man. ja, Maar leuk. Alleen maar leuker. Ja. In, in, in, in. Ja. Maar is het nou ergens niet zonde dat er nou weer een oud, oud nou, een zwembad... dat dat nou ja. weer gesloopt wordt? Ja, of, of nou, dat... het, was, het was geen zwembad meer natuurlijk. Nee, het was cool. gewoon uh, een lelijk gebouw. Ja. Er stond er ook weer in de krant vanaf 1990 betonrot. Ja. Nou is er nou weer geen betonrot was, was, was het bij de, ons in het zwembad. Ja, nou. Die klommen waren altijd warm. Dus die waren... Dat er die die ja, maar, ja. Dus, maar ja, denk ik een lekker uh, risicovol van die gemeente om met betonrot schoolzwemmen daar te geven. Ja. Maar dat staat er dan zo opeens weer in. En, uh, Marcel ook, die zei nou, is er nou één plekje waar geen betonrot is, is het daar bij, bij het zwembad. Maar ja, dat is ergens ook wel ja. te begrijpen natuurlijk. Met het chloor en, en de warmte. En de dat water. gaat wel lukken. Nee. Dan, nee. Nou, nou, goed, dan, dan, dan, dan ineens gaan ze toch slopen Dan sta, een... sta je te kijken ja. en is het ja. toch wel een raar gevoel. Ja ja, ja, ja, ja. Toen de, zie je alles weer voor je, hoe het gebeurt is. Hoe het, de opening van dat bad is daar geweest, ja. het sluiten. En dan die tweedans kleding en al die kennissen die je er van overgehouden hebt. Ja. En, en dankbare mensen. Nou, met die kleding waren ze ook weer boos dat we stopten. Ja, ja de kledingperiode, de dingen het in de winkels goedkoper. Die, die uitverkoop, die begon steeds... De zomer koop. Die begonnen ze dus ook al hier in uh, mei mee. Dus ja, had ook voordat wij we binnen kregen. Ja. In de winkels. Hebben we en dat zwemmen. Een van de redenen waarom we ook gestopt zijn met het zwemmen. was Mijn vrouw kon er niet meer tegen. Nee. Die spanning dat er iemand zijn nek brak. Met uh, het duiken. En uh, de ik ja, Het bad was natuurlijk net geen. twee meter. Ja, ja. Dus die, ja. die, die Duitsers, dus Bij de ringen, Dat ben je verplicht. Bordjes verboden ja. te duiken. Ja. Dan ben je verzekerd als er iemand zijn nek breekt. Dan kunnen ze je niet aansprakelijk stellen. Maar ja, of je daar vrolijk van wordt, dat denk nee, ik niet. Nee, dus, dat is niet fijn, nee, Maar er is daarom. nooit wat gebeurd? De, nee, nee, gelukkig niet. Nee. We hebben wel twee keer net gehad dat er uh, ja. nog tijd erbij waren. Ja. En we hadden wel eens met zwemblers dat er een kurkie afschoot of zo. Nou, daar moest ik je gewoon in springen. Ja. We sprongen wel eens ouders in. Oh. Het mooiste hebben we gelachen met die Leo Heino. Oh. Die zat op les met zijn kinderen. En zijn zoontje die ging achter de lijn. En die ging één keer met zijn koppie onder. Nou ja, dat is ja. En dookt hij met pakken al erin. <laughs> Voordat hij bovenkwam was zijn zoontje, die was al gewoon weer veel verder dan de zwemmen. Nou, dat, dat terras, dat kwam niet meer bij. jij ja, was ook makkelijk, die kleedde zich gewoon uit op dat terras. Maakt het de, allemaal de niet onder uit. Even onder de feun ging ja. staan en dan ging die weer. Ja, ja. Wat leuk, ja ja, ja, ja, ja. ja, dat soort dingen. Hij is uh, ja, je ervoor, eigenlijk niet... wel een boek schrijven, hè? Ja, dat wou ik ja, zeggen, ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Ach, ja. hou op. Ja. Nou ja, en, uh, sportscholen komen ook wel eens uh, iets minder nette mensen. Alhoewel. Bankdirecteuren tegenwoordig zullen ik de hertenmeester zijn, weet ik ook niet. Je weet het niet. Nee. In alle lagen van de bevolking. Ja, daarom. Ja, dat ja, zeg ik ook. Ik, ja, uh, ja. Mijn, mijn familie die, uh, die zit veel in de advocatuur en in besturen. Die wilde vroeger, ja, die spoort gewoon voor jou met al die criminelen. Ik zeg, en hoe is het nu met die criminelen van jou? Kan ik nog bij jou komen? Nou, dat ja. Het, uh, ja, daarom. Ja, daar ja, zijn zo. er wel eens een paar dood. Wat doe je nu nog? Uh, Britsen. Britse? Helaas. He helaas. Hoedje, hoedje. Ja, mevrouw vindt het heel leuk. Nee, ja. Jongen, jongen. Nee, het is leuk. Het is leuk en het ja. is, uh, ja, je hebt andere kennissenkringen. Heel veel mensen waar je mee gespoord hebt, die zitten erin. Uh, we hebben een boot, we varen in Friesland is zomers. Oh, lekker. Oh, ja. lekker ja. Het buitenland, heerlijk. Goed hoor. Ja, ja. Als we bij Alkmaar rijden, we beginnen wel te zingen. We zijn op vakantie. Ja, ja. ja maar zo is het toch ook. Het is, uh, ja, fantastisch. Je bent, er, je, je bent eruit en of dat nou 3000 kilometer ver is. Of maakt verder niet is of 300, ja. dat maakt allemaal niet uit. Nee ik kan daar met mijn boot alleen liggen en als we mensen willen zien dan gaan we in de jachthaven of in een ja. plaats liggen dus wat je wil ja. nee nee we hebben een heel leuk huis leuke buren leuk ja gewoon weer even kort om weer naar ons zien. Ja. ja nou fijn ja. nou prima ja. Ja. ja ik vind het leuk om even die herinneringen op te halen van het zwembad wat eigenlijk ik zou even laten ja. lezen wat je ja. wat we gekregen wordt oh nou Dries gaat uh, ze even verslag doen <laughs> Dries nog even naar achteren toe en die heeft iets nee, ik gekregen voor jezelf Dan je hoeft die uit kan buiten die uitzendingen oh, oké, okay, mooi. Dat, dat is wel leuk om te uh, schrijven. Zijn. Prima, okay. gaan we dat doen. Ja. Ja. Uh, er is wensen je heel veel uh, levensvreugde en ja. veel plezier ja. met, met, uh, met de, de dingen die je net verteld We ja. hebben nu levensplezier ja. met de vrije tijd, dus uh, nou, we hebben niks nou, te vragen. Nou, ik te denk te dat namens alles toch dus uh, wel bedankt. En jullie ook ja. bedankt voor dit gesprekken, okay. dat vind ik heel leuk. Hartstikke mooi. bedankt. Dan gaan we nog even naar wat muziek toe van de Fleetwood Mac. draai begrijp ik, van onze directeur hier uh, op de troon, <laughs> oftewel Daniel Leffert, de, de techneut. En dan uh, na het nieuws zijn we bij je terug vanuit Hotel Hoogland met uh, om te beginnen Michel Demmers. Ja. Dus nou, dat wordt een aardig gesprek, denk ik. Dus de politiek na, 11. na 11, Ja.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 More clothes than my Hamad Ali, and I dress so viciously. I got guards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a licking continental and a sunny Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall.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 Melon is on you, so what you gonna do? Well, it's on you. Know.